een Klomp met het NOS-journaal. In de buurt van Den Haag Centraal zijn pro-Palestijnse actievoerders... even na twee uur het spoor opgelopen. Daardoor is het treinverkeer verstoord. Volgens de NS rijden er nog maatreinen van en naar Den Haag. Een woordvoerder zegt dat het gaat om 15 tot 20 demonstranten... en dat de politie is ingeschakeld om ze van het spoor te halen. Volgens het ANP willen de demonstranten met de actie het kabinet oproepen... om maatregelen te nemen tegen Israël. De IKEA in Delft is al uren dicht door een stroomstoring bij netbeheerder Stedin. Volgens Omroep West staat er buiten een flinke rij klanten te wachten tot ze naar binnen mogen. En staat er vanaf de afrit van snelweg A13 rijauto's richting de winkel. Vanochtend werden ook in Zeeland twee plekken getroffen door stroomstoringen. Het dorpje Waarden op Zuid-Beverland en een vakantiepark op Noord-Beverland hadden geen elektriciteit.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 In Amsterdam is de Canal Parade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten als hoogtepunt van de Pride Week in de hoofdstad. Verschillende organisaties die meevaren gebruiken het evenement om een politieke boodschap te verkondigen. Zo spreekt Amnesty International zich uit tegen Pride Sponsor Booking.com. Die zou accommodaties verhuren in illegale Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. En ook wordt door sommige opvarenden de spot gedreven met president Trump, die in de VS sommige rechten van LHBTI'ers probeert in te perken. Het weer, hier en daar een flinke bui, maar de zon kan ook af en toe doorbreken, bij 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon, maar later op de dag iets meer bewolking en regen. Het wordt dan ook iets warmer, met maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Weer een hele drukke dag in Amsterdam. Tijdens uh, de Week 2025 van uh, dit jaar. Heel veel kleurige, uh, kleurige boten met uh, heel veel uh, bekende... en ook wat minder bekende mensen uh, daarop uh, die het enorm naar hun uh, zin hebben. Nou, speciaal voor uh, die groep draad ik uh, deze single van uh, The Village People en YMCA uit uh, 1978. En uiteraard hadden we ook afgelopen maandag nog in Zandvoort... Uh, Succes, uh, volle Pride at the Beach. Ook dat was weer een heel groot feest. En uh, ja, blij dat we dat elk jaar toch kunnen vieren met z'n allen hier in Zandvoort. Het tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag, daar zijn we uh, bij aangekomen. En zo dadelijk uh, hebben we om kwart over drie nog een herhaling van het interview van vanmorgen met uh, Tom van der Veen. Hij is van uh, Hotel Keur hier in uh, Zandvoort... En uh, ja, zowel de, de politiek hier in Zandvoort, de wethouder Lars Carré, als ook de ondernemers uh, in Zandvoort. die zijn uh, verbolgen over het feit dat de btw verhoogd gaat worden. mogelijk, hè, of waarschijnlijk moeten we zeggen. van uh, 9 naar 21 procent op uh, uh, overnachtingen uh, hier in uh, Zandvoort. Nou, dat zou natuurlijk een uh, behoorlijke prijsverhoging uh, betekenen voor mensen die naar Zandvoort uh, toekomen. En dat is weer niet acceptabel, want dan uh, prijs je jezelf uit de markt. Als dat op andere plekken niet zo is, hè, die verhogingen. Dus uh, daarover ging het gesprek van vanmorgen met uh, Tom van der Veen. dadelijk om uh, kwart over drie gaan we daar nog een keertje naar terug luisteren. En tot aan die tijd hebben we heel veel lekkere muziek, waaronder de des van Gloria Estefan. And get on your feet! De rest van kennen we allemaal eigenlijk wel uit de Benton Miami Sound Machine, die ook heel veel grote hits had. En deze was van haar solo, yo, de cat on your fullie feet. Staat dadelijk Tom van der Veen dus van het Hotel Keur hier in Zandvoort over de mogelijke BTW-poging. En daar zijn wij uiteraard niet blij mee. Het hele verhaal hoor je na deze passieve wander. Don't you worry about the thing. Well, uh, like I don't understand how you can, 'cause like I've been in uh, you know Paris, Beirut, you know I've been uh Iraq, Iran, Eurasia, you know I speak very, very um fluent Spanish. Todo bien, chévere. Todo bien, chévere, Chevere. Bien chévere. Is that right, Mama? Yeah, uh, 'cause I got my shaking room on the And everybody's got a thing, but some don't know how to handle it.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 Get off your chair. Don't you worry. Ever... Ik okay, kun je wel zeggen, Steve Juwander, Dank je you voor je waarde, Fien. Maar we zitten toch wel met een uh, ding hier uh, in Zandvoort. Want ze willen de btw gaan verhogen vanaf uh, 1 januari 2026. Van 29 op uh, overnachtingen. En dat betekent dat de prijzen dan uh, flink zullen stijgen. Ook voor toerisme hier in Zandvoort. En dat geeft weer een uh, scheve markt. Want op andere plekken, andere landen... is uh, die stijging uh, niet zo extreem als hier in uh, Zandvoort. Nou ja, ik zei het al vanaf 1 januari, 2026 wordt de btw op overnachtingen verhoogd... van uh, 9 naar 21 procent. Een maatregel die de lokale economie van Zandvoort ernstig zou treffen. Wethouder van toerisme en economie hier in Zandvoort, Lars Caray, heeft namens de gemeente een brief gestuurd aan alle Tweede Kamerleden... waarin hij benadrukte dat deze verhoging de Zandvoortse ondernemers... en de toeristische sector buitengewoon hard raakt... Nou, eh, vanmorgen spraken de collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort met een van die ondernemers. En dat is uh, niemand anders uh, dan uh, degene die Hotel Keur hier in uh, Zandvoort heeft. En uh, ja, dat is Tom van der Veen. En uh, vanmorgen spraken ze dus met uh, Tom over de waarschijnlijke btw-verhoging die eraan gaat komen. We gaan praten over de btw-verhoging die er waarschijnlijk aankomt. Je weet het nooit, hè. Of het weer teruggedraaid ja, wordt. Zoals maar goed, het er nu uitziet, is het door de Tweede en de Eerste Kamer heen... en komt het eraan. Ja, uh, en dat en... staat in de, in de, in de nota. De, van, van de dinsdag september staat hij ook al in, hè? Ja, ja uit alle vinkjes heeft hij. Dus in principe komt hij eraan. Ja. Nou, daar maken jullie je grote zorgen over, hè. Ja. Ernstige zorgen, zoals het in het persbericht stond... wat jullie verstuurd hebben. Dat die, uh, ja, want die, die uh, btw-verhoging moet natuurlijk uh, doorgerekend worden in de, in de prijs. Hè. Dat kan haast niet anders. Nou ja, ja dat, dat, dat zou je idealiter zijn. Maar als je kijkt naar je, naar je bedrijfsresultaat, zou je dat hopen. Alleen, we hebben becijferd dat dat, uh, als je uitgaat van de gemiddelde inflatie van 3%. Ja. Nou, ik zou heel fijn... Vinden als de 3% kosten volgend jaar bij mij bijkomen... want doorgaat zit tussen de 5 en de 10. Maar voor de berekeningen zijn wij even uitgegaan voor ja. de gemiddelde inflatie. Dan stijgt de prijs van een hotelovernachting volgend jaar met 14,3%. Ja, dat is een hoop geld. Voor de beeldvorming, ja. die overnachting die nu 120 euro kost... kost dan volgend jaar 137,20 euro. Ja. Nou dan zou je zeggen 17,20 euro, dat kan nog een keer. Maar op een weekje... Ja, dat uh, ja. bijna 100 euro, ja. ja. Nou, niet eens bijna, dat scheelt er ja, ruim 100 euro. 100 euro zelfs. Ja. Uh, en als we dan concurreren met België en, uh, en Duitsland... En waar uh, 6-7% is, dus een beetje. Precies. Ja, uh, ja dan, dan ben ik bang dat we het daartegen gaan, gaan Aha, afleggen. En dat ja. het echt forse impact heeft. Ja, ja. Dus en wat ook goed is om toe te lichten... een hotelprijs is nooit een statische prijs. Die beweegt mee met, naar aanleiding van de vraag. Ja. Dus um, uh, men zegt vaak, ja, dan doe je er toch wat gewoon bij op. Ja, dat gaat niet, want het is een balans die je zoekt... Uh, uh, uh, uh, met vraag en aanbod... Uh, en je kunt er wel bij opdoen, maar dan word ik niet geboekt. Ja, dan daalt mijn omzet alsnog. Ja. Dus, nog. Ja. Uh, dus de, de verwachting is dat de prijzen volgend jaar tussen de 3 en de 6 procent zullen stijgen... Uh, maar ja, dat betekent dat men, uh, een, een forse impact op de winst, nou, dat ja, staat ook in het ja. best voor kleine hotels ja, betekent dat, dat de winst bijna volledig verdwijnt. Ja, dat is niet meer terug te brengen dan waarschijnlijk, hè? Nee. Nou ja, goed, je ziet ook nu dat uh, uh, grote projecten, dat, dat men daar opnieuw aan het rekenen is, dat, uh, en dat kleine hotels uh, uh, gewoon investeringen uitstellen. Ja. Ik heb zelf een hele mooie offerte te liggen voor uh, die nieuwe inrichting van mijn ketenhuis, waar ik ergens de komende jaren een keer naartoe moet. Uh, maar het kost me nu, nu 50.000 euro. Die 50.000 euro gaan zich meer dan terugverdienen. Alleen, ik durf het nu gewoon niet aan. Nee. Uh, ik hou liever die 50.000 euro... even in, uh, in, in mijn achterzak. Zodat mm. ik volgend jaar... als ik ergens een klap moet opvangen... Uh, dat ik dat heb. Ik ben ook verantwoordelijk voor negen uh, inkomens uh, van mijn mensen. Ja. Uh, die vind ik dan voor nu even belangrijker. Ja, mm. Als we allemaal dat soort investeringen gaan uitstellen... met de, de, de, de uitdagingen die yeah. we hebben op duurzaamheidsgebied. Uh, ja, dat, dat vind ik kwalijk. Ja. Los, nog los van de gevolgen voor de lokale economie. Hmm, maar Tom, uh, dit, uh, dit hele verhaal, die uh, btw-verhoging... die komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Want het was om zich al die in 23 dit uh, via uh, abonnement proberen... Ja, dat klopt. Dat is toen ja. uh, weggestemd. Toen waren, toen waren we heel blij dat het weg was gestemd. Ja. Uh, vervolgens uh, uh, nou ja, is het uh, in, uh, in, uit het coalitieakkoord gekomen moest het nog door de Eerste Kamer. Daar was allemaal onzekerheid over. Ja. Nou, dat is begin dit jaar is dat er uiteindelijk doorgekomen. Mm -hmm. nou, wat je dan gaat doen als bedrijf, de, dan ga je doorrekenen. Dan ga je kijken, goed, wat kunnen we er dan mee? Hoe gaat het eruit zien? Uh, wat kun je bijvoorbeeld door uh, uh, nou, het ontbijt wat duurder te maken? Uh, wat kun je bijvoorbeeld door... Het handdoekenpakket zit er nu standaard bij in. Mm -hmm. en dat kun je natuurlijk specificeren. Bokkoudkundig uh, kan dat allemaal niet. Dan gaat de belastingdienst niet meer akkoord. Dus ja, op een gegeven moment kom je dan tot een punt... dat waar we nu staan... Uh, ja, Maar dit gaat gewoon echt serieus geld ja, uh, ja. uh, kosten. Nou, jullie hebben met uh, wethouder Laskeré, wethouder toerisme in Zandvoort, ja. hebben jullie een, een brief gestuurd... Tenminste, Laskeré heeft een brief gestuurd aan alle Tweede Kamerleden. Al, naar de Tweede Kamer. Ja. Om het uh, zeg maar niet door te laten gaan. Klopt. Uh, denk je dat het enige kans maakt? Dat, dat, uh, kijk, zij zeggen in Den Haag waarschijnlijk: we hebben geld nodig voor defensie ofzo. We moeten gewoon. Uh, ja, nee, ik, ik zou mezelf heel graag de, de rol toedichten. dat ik, dat ik zoveel invloed heb. Dat je dat maar even snel. die heb ik niet. Dus ik, ik, ik, <laughs> ik, laat, ik even, laat ik het zo zeggen. Ik ga ervan uit. mijn exploitatie. dat we volgend jaar gewoon die pijn moeten nemen. en dat we dat een heel zandvoort moeten doen. Ik hoop alleen wel. dat we uh, die discussie met elkaar uh, kunnen gaan voeren. en dat het wellicht. ergens in de komende jaren. dat het uh, nog ergens toe leidt. Ja, en, en, en ik hoop nog steeds. dat we het in een volgend coalitieakkoord. dat alsnog op een andere manier gaan ja. en doen. Nou, je krijgt het en je, nog zegt ook, je, je, je zegt ook. Nou, dat is wel een belangrijk puntje uh, is... ja. Het, uh, het, ze, hebben twee, ze hebben dat geld nodig. Nou, het was 340 miljoen waar ze mee rekenen. Dat ja. bleek kwam uit hun eigen onderzoek... maar 250 miljoen te zijn. Uh -huh. Maar de gevolgen daarvan zijn... 1500 banen weg. Voor elke euro extra btw die er moet worden betaald... lever je 2 euro aan toegevoegde waarde uh, uh, uh, in. Weg van Smart? Doordat we niet kunnen investeren, doordat we uh, uh, uh, uh, de kosten, dus de uitgaves van onze gasten, uh, uh, hoger worden, kunnen ze dat geld niet elders uh, uitgeven. Uh, en daar zit natuurlijk, als je een euro uitgeeft, maken wij er als het goed is iets meer van, als ondernemers, anders mm -hmm. doen we ons werk niet goed. Uh, dus op die manier werkt het zo dat elke euro extra betaald, uh, uh, wat dus uit mijn exploitatie weggaat, ja, daar kan ik niet mee ondernemen. Nee. En dat kan dus geen toegevoegde waarde opleveren. En nou zou je zeggen: dat is heel vervelend, meneer Van der Veen. Maar dat is niet alleen toegevoegde waarde voor mij, maar uh, het dorp Zandvoort leeft op toeristenbelasting als belangrijke inkomstenstroom. Ja. De, mijn vennootschapsbelasting betaal ik ook, daarmee draag ik bij aan, uh, uh, aan, aan de exploitatie van het land. Uh, uh, we hebben het over 1500 banen. Daar wordt geen inkomstenbelasting over uh, betaald. Uh, dus ja, het levert op de korte termijn geld op. Uh, ik durf de stelling wel aan dat het op de lange termijn uh, alleen maar geld kost. En dat, we, dat de gevolgen daarvan zo groot gaan zijn. Dat we dat op deze manier helemaal niet moeten willen. Wij besluiten ook ons persbericht. Wij willen met alle plezier bijdragen. Ik hoef, geen, ik hoef geen mooie regeltjes voor mij. Ik regel het zelf wel. Maar het is een afbraakmaatregel. Ja. Hiermee gaan we uh, de mooie sector die wij hebben. Uh, de, de hotellerie. Maar ook de gevolgen voor alle andere uh, aanpalende. Uh, horeca, retail. Uh, ons toeleveren, het, onze toeleveranciers. Die gaan we daarmee keihard raken. Ja, dat dat ja. moeten we niet willen. Uh, nu we wil jullie ook uh, Sanford's Hotels. We staan al onder druk, hè? Om, uh, dat, het, dat het al lastiger wordt allemaal. Uh, nu zeggen ook veel mensen dat het, dat het rustiger is in het dorp dan normaal. Uh, is dat te merken voor jou ook? Wat je ziet is dat uh, een, een, een uh, strategie van een hotel staat op drie pijlers. Uh, of zeg maar, de omzet van een hotel wordt bepaald vanuit drie pijlers. Dat is enerzijds het aantal kamers. Nou, daar uh -huh. heb ik wat mee gedaan, maar doorgaans kun je er niet heel snel wat mee. Dat is uh, de gemiddelde kamerprijs en dat is de bezettingsgraad. Uh, het is even afhankelijk van de strategie van het hotel waar ze op sturen. Wil je een vol hotel hebben, dan laat je de prijs zakken. Wil je de prijzen omhoog houden, accepteer je een iets lagere bezettingsgraad. Wat ik zie voor mijn hotel is dat ik de tent nog voor vol krijg. Uh -huh. Alleen dat mijn prijzen onder druk staan. Sterker nog, mijn prijzen zijn lager ten opzichte van vorig jaar. Ja. Uh, een aantal, de, de, de, de, de prijzen variëren een beetje tussen de min 5%. En de plus 5%. Uh -huh. Dus plus 5% procent, dat zijn de hotels die zeggen: nou, maar ik wil, vind het belangrijk om een hogere prijs, gemiddelde prijs te hebben. Dus ik accepteer een lagere uh, bezettingsgraad. Uh -huh. uh, maar ik denk dat we over het algemeen zien, en dat zegt iedereen, dat die markt onder druk staat. De, de Duitse markt is onze belangrijkste toevoermarkt voor uh -huh. verblijfstoerisme, maar ook voor ons dagtoerisme. Uh, uh, en die economie hapert. Die, die, uh, uh -huh. de, de lonen staan daar al, al, al een tijdje stil. Ze uh, zijn erg afhankelijk van het gas. Nou, die prijzen hoeven we niet toe te lichten hoe sterk die zijn gestegen. Hm. Dus de besteedbare inkomen van de Duitser, uh, dat is minder. Dus wat doet die Duitser? Die komt wel, uh, maar die komt uh, drie, vier Korter. nachten in plaats van vijf uh, tot ja. zeven nachten. Ja, ja, uh, die ja. gaat aan het strand, neemt hij een borreltje en, uh, en een bitterbal en gaat vervolgens uh, een patatje halen, een, een patatje halen ja, uh, ja, uh, ja. in plaats van dat ze lekker blijven zitten. Hmm. En dus daar merken we met z'n allen merken we daar, tuurlijk, uh, tuurlijk. direct wat van. Ja. Dat is ook waarom we ons grote zorgen maken over volgend jaar. Want als ik nu al die prijzen niet kan uh, doorberekenen... Ja, hoe gaan we dat dan volgend jaar doen? Ja. En voor ja. de beeldvorming vijf tot, uh, tussen de min 5 en het plus 5... dat klinkt nog als, nou, daar komt er in ieder geval wat beeld. Maak je inflatie goed, ja. plus nog iets extra's. Maar we hebben hier ook een seizoenspatroon. Vorig jaar uh, is het, het eerste kwa tweede kwartaal erg slecht winkelig. Dat moeten we opvangen. Mm -hmm. Dat vang je doorgaans op met een prijsstijging tussen de 10 en de 15 procent. Zodat je die slechte tijden mm -hmm. uh, ook gewoon je mensen kunt blijft, uh, kunnen blijven uh, betalen. Yeah. Uh, en die buffer hebben we nu niet. Die uh, uh. zullen we of op een andere manier moeten opbouwen... of uh, nou ja, met de blik op volgend jaar... Ja, ik maak me daarbij zorgen... of, ja, maar, want, of dat uh, we niet een aantal hotels gaan zeggen... Joh, maar dan is het voor ons niet meer de moeite waard. Ja, dat wou ik zeggen, want uh, uh, mocht dit doorgaan... dan ziet het er slecht uitverstand wordt. Nee? Ik bedoel, dan, dan gaan misschien hotels over de kop... Uh, ja dan nou, nee, nee, slecht uit voor zand want ik zand wordt ook een veerkrachtige badplaats dus ik geloof dat, dat we dan uiteindelijk ja, uit gaan komen maar ik denk dat mee, er he? inderdaad wel een aantal uh, uh, partijen zijn die uh, het of zelf besluiten om het uh, uh, te gaan stoppen ja. of dat door de bank besloten wordt of ja. inderdaad uh, uh, heel veel minder werkgelegenheid kunnen creëren en dan moet er ook nog een dan moet er ook nog een vijf hotel bij nog zie je dat gebeuren uh, ja, maar daar kijk ik op een andere, wat andere manier naar. Ik denk dat dat vijf hotel een andere doelgroep naar Zandvoort uh -huh. uh, zakelijke markt De zakelijke markt. De zakelijke markt, maar ook de, uh, uh, de, de consument die wat meer te besteden heeft. Mm -hmm. uh, en natuurlijk komt er een stukje cannibalisatie en zullen we met z'n allen moeten blijven ondernemen. Onszelf opnieuw uh -huh. uitvinden en, en kijken uh, hoe we een plekje kunnen vinden naast zo'n ja. zo hotel. Maar uh, onderaan de streep denk ik dat een, een vijf hotel in Zandvoort een toevoeging is voor uh, de hotellerie. Uh, nog los van hoe het plein er nu bij ligt en hoe er straks een mooi hotel komt. Ja, ja, ja. En, en de zakelijke markt. Uh, bedrijven kunnen die, die, die uh, BTW weer uh, terughalen. Dat dus... uh, is uh, een van de misrekeningen van het kabinet. Ze zijn uitgegaan van de volledige hotelomzet. Maar ja. goed, uh, er is een deel zakelijk uh, van. Ja. Die vragen ja. de BTW terug. Er zit een deel ontbijtomzet bij. Dat is hmm. 9% bord. Ja. blijft 9%. Ja. Ja. Dus, dus hij, daar, nou, daar zit het verschil tussen die uh, hmm. 340 en 250 miljoen, die het maar daadwerkelijk is. Je moet wel goed kunnen rekenen om een hotel te runnen. Oh, ik, ik heb hiervoor bij de bank het ja, al. Dat ja, dat ja, weet ik. Dus, uh, ja, ja, ja. Dus, dus dat lukt luk wel een beetje. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat lukt wel uh, Hallo. Dat luk ja. goed. Nou ja, we gaan het, uh, we gaan het uh, merken. Ik bedoel, het zou best kunnen zijn dat wanneer het nieuwe kabinet aantreedt... dat ze deze regel weer... Uh, ...deze regeling meer terugdraaien. Dat zou kunnen, hè? Ik hoop het. Ik krijg vanuit Den Haag... ...nu dit het eerste mailtje uh, ja? met, met een reactie terug... ...en ik hoop dat het leidt tot een gesprek... Nee, en dat Van een we... grote partij of... Uh, Van de VVD. VVD. Ja. Ja, ja, VVD staat sowieso achter jullie waarschijnlijk. Maar die, die zijn er wel mee eens dat dit eigenlijk nee, komt. de PVV ook. Ik heb geen idee. De, die gesprekken moeten we nog allemaal aan. We hebben dus ja. nu de eerste reactie... ...en uh, de, ik hoop dat we uiteindelijk met elkaar in gesprek uh, kunnen komen... ...en inderdaad ja. dat in een nieuw coalitieakkoord dat uh, uh, wordt ja. beseft dat 250 miljoen geld nu wel leuk is... maar dat we volgens mij moeten bouwen met elkaar aan de lange termijn. Maar huh. uh, Marco uh, Deen even bellen. Ja, nou Marco, Geert Wilders heeft een mailtje van mij gehad met het persbericht. En Marco staat in de CC, dus uh, okay, Marco gaan we zeker nog even maar ja, maar maar de, goed. Ik uh... denk dat de PVV niet meer in de regering terugkomt, maar goed, uh, dat is. Uh... Die Glaasbol heb ik niet, Hans. Nee, dus dat, dat uh, de, de, de, de, En, VVD, moed, en de VVD, vvd wel, want die gaan met iedereen, dus dat maakt niet uit. Nee, maar goed, uh, dat gaan we meemaken hoe dat zich uh, verder gaat ontwikkelen. En uh, daar is pas volgend jaar uh, du meer duidelijk over, hè? En uh, dan komt er een nieuwe regering en uh, ja, wellicht komt het, wordt het weer teruggedraaid, uh, je weet het niet. Ja, wij hopen er van harte op, zodat ja. we op een goede manier bij kunnen dragen aan de uitdagingen die dit land ja, uh, heeft. Ja. En we niet de sector gaan afbreken uh, willen alle gevolgen. jullie willen gewoon graag ondernemen? Dat dat, uh, ja, ik wil heel ja, graag duurzamen, uh, want ik vind dat heel erg nodig. Ik wil ja. mijn kinderen straks ook een goede ja, wereld uh, uh, geven. Ik wil heel graag investeren in Zandvoort. Ik ja. wil heel graag investeren in werkgelegenheid, want daar worden we met z'n allen beter van. Ja, ja. Um, Alleen, ik hou nu ook mijn hand op de knip... om ja. uh, dat ik voor de mensen die ik nu in dienst heb... volgend jaar ook uh, wat wil kunnen uh, nee, betekenen. Ja, ja nou, duidelijk verhaal hè, van uh, Tom van der Veen... van Hotel Keur uh, aan de Zeestraat uh, hier in Zandvoorts. Dankjewel ook uh, Tom en de collega's... Uh, Gerloogman Loogman en Hans Bodman natuurlijk voor het interview. Elke zaterdagmorgen hoor je een uh, uitgebreide gasten uh, aan tafel hier in de studio... Bij Goedemorgen voor tussen 10 en 12 uur. Dus ga daar ook een keer naar luisteren als je alleen naar uh, dit programma luistert. Hè? Zou kunnen natuurlijk. Maar de rest van uh, ZFM is ook uh, meer dan de moeite waard om uh, daarna te luisteren. Wij gaan weer een lekkere plaat draaien. En straks gaan we het nog uh, spreken met uh, het Nationaal Ouderenfonds En dan hebben we het over uh, Willem Schortinghuis. Benno Veuge was uh, aanwezig bij uh, Thalassa toen zij als oudere fonds daarbij aanwezig waren. En uh, wat deden zij daarna? Dat hoor je straks verderop. Uh, in dit radioprogramma is er weer even een lekker plaatje. En uh, Don't be afraid of the dark, 17.8 graden, momenteel uh, hier in Zandvoort nog niet echt uh, dat je denkt van uh, ik ga even lekker naar het strand toe om daar uh, te gaan zonnen, dat uh, zit er helaas niet in, maar wel bij de muziek van uh, ZFM vandaag. Take them. Als de zomer er weer is, dan hoor je deze plaat heel veel op uh, radiostations. Zo ook hier bij ZFM, de dus uit 1983 van Gera en Bamos la Playa. En dan denk je, ja, dat is een vrolijke zin. Nou niet, als je de tekst echt goed luistert. Dan gaat het over een uh, atoombom die tot ontploffing komt uh, voor de kust. En dat ze dan uh, gaan kijken naar uh, die paddenstoel die dan uh, verschijnt... Uh, zo uh, vlakbij het uh, water. Laten we hopen dat we dat uh, nooit in het uh, echi gaan meemaken natuurlijk. Hè? Uh, Famos a la playa. Ik blijf hem toch lekker draaien. En als we het over uh, het strand hebben... hebben we het ook over de Ibiza-markten... die uh, heel erg populair zijn hier in Zandvoort... op de boulevard de Vavouche en het uh, Badhuisplein. En helaas, het komt alweer een einde aan voor uh, dit jaar... Want 9 en 10 augustus, dat is volgend weekend... dan is de laatste editie van de Ibiza-markt hier in Zandvoort. En iedereen is dan weer van harte welkom voor een ruime aanbod... aan zomerse Ibiza en Bohemium Lifestyle-producten. Kleurrijke kraampjes en busjes vol met fashion-sieraden. En de accessoires natuurlijk. Allemaal handmade en fair-trade artikelen die je daar ook kan krijgen. Dus zeker de moeite waard om daar een kijkje te gaan nemen. De markt is open van 11 tot 6 uur. Dus uh, 11 uur s ochtends begint hij op zaterdagmorgen. Tot uh, ja, zondag ook dan weer om 11 uur. En tot dan uh, s avonds uh, 6 uur. En het mooie is, de entree is geheel gratis. Dus uh, je kan gratis en voor niets gaan genieten van deze mooie Ibiza-markt hier in Zandvoort. Voor de rest andere activiteiten in de maand augustus. Heel veel trouwens. Kijk daarvoor op onze Facebookpagina, de Facebookpagina van ZFM Zandvoort. Dus als je dan toch op Facebook zit, geef even een like en like onze pagina. Ruim 2000 mensen zijn je daarvoor al voor gegaan trouwens. Mm-hmm. Oh. Je hoorde ze met Ling hier op de zaterdagmiddag. Benno Veugen, die we net al gehoord hebben trouwens uitgebreid... tijdens het interview over Shell 2025. Die was in de maand juli, die was die, de hele maand juli was Benno in Strampofjum Thalassa. Want hij is vrijwilliger bij het Rode Kruis. En het Nationaal Ouderenfonds was ook bij Thalassa aanwezig in de maand juli om uh, ouderen een uh, leuk uitje in en om uh, Thalassa te geven. Een stranduitje voor de ouderen wat het uh, Nationaal Ouderenfonds uh, doet. Nou, ben de Veugel die, uh, ontmoette daar ook een uh, meneer... die uh, de ouderen uh, vermaakte met onder meer zijn accordeon... en uh, uiteraard ook uh, met andere dingen die hij uh, deed tijdens de lunch voor de ouderen. Dat is uh, Kees Oud. Nou, daar sprak hij mee en in gesprek met weer een uh, podcast van uh, collega Benna Veugen... dan uh, ja, heeft hij het uh, verder met uh, Kees Hout over uh, zijn, uh, zijn leven, zeg maar, wat hij allemaal meemaakt. En dat horen we uh, morgen weer op de radio... en daar gaan we zo meteen weer over praten om uh, even naar half vijf... in deze uitzending van Zandvoort op zaterdag. Maar eerst sprak hij uh, de organisatie en uh, dat is uh, Willem uh, Schortinghuis... Hij was aanwezig namens de organisatie van het Nationaal Ouderenfonds. En eh, we hebben twee interviews uh, opgenomen. En uh, de eerste, die ga je nu horen. Ben al in gesprek met uh, Willem over wat zij doen daar in Thalassa. In gesprek met Willem Schortinghuis van het Nationaal Ouderenfonds. in Thalassa, hier in Zandvoort. Wat, uh, wat gebeurt er allemaal? Wat doet het Nationaal Ouderenfonds in Zandvoort, Willem? Een hele brede vraag. Uh, nou ja, wij uh, organiseren van allerlei dingen om uh, uh, ouderen zich minder alleen te, te laten voelen. Uh, dat doen we op verschillende manieren. Dat doen we op het gebied van sport. Sport en bewegen is belangrijk voor uh, ouderen. Dat doen we op het gebied van digitalisering. Mensen die digitaal vaardig maken. Dat doen we op het gebied van vervoer, uh, mensen van A naar B uh, brengen en dat doen wij en daarom ben ik hier op het sociaal gebied. Natuurlijk proberen we iedereen aan elkaar te verbinden, want dat is onze slogan, het Nationaal Ouderen ons verbindt. Maar wij organiseren uh, 60 stranduitjes uh, dit jaar langs, uh, langs de Nederlandse kust op ongeveer 12 plaatsen. Een zorgvuldig geselecteerde strandenten waar, waar we ons welkom voelen, uh, waar de faciliteiten goed zijn. Dus de dat was een boft talassa bof met deze ouderen. Ja. Talassa bof met en, met het Nationaal Ouderenfonds. en met het Nationaal Ouderenfonds. Want wij komen altijd als het regent, als het stormt. We zijn er altijd. En het doel is uh, mensen met elkaar in contact brengen, maar gewoon ook een hele leuke dag te beleven. Uh, nieuwe ervaringen opdoen. Uh, veel mensen zijn al heel erg lang niet bij de zee geweest. Uh, dat heeft een aantal redenen. Ze kunnen denken dat ze er niet meer kunnen komen. Uh, om wat voor reden dan ook. Ze zitten niet op mij te wachten. Mensen hebben altijd allerlei nee. vooroordelen uh, om het idee te, te, te, realis om te realiseren dat ze denken, nou, ik kom niet. Wij zorgen dat we, dat we alle drempels weghalen en dat mensen hier meer dan welkom zijn. Nee. En een dag ziet er als volgt uit. Iedereen komt aan. Uh, we kunnen voor de Strandtent stoppen, er is een aangepaste wc, we krijgen taart koffie, we hebben grote strandrolstoelen, nemen we mee zodat mensen echt naar de zee kunnen. Ja, en het doel is gewoon in gesprek raken met mensen, met elkaar... maar ook veel vrijwilligers die we vandaag hebben meegenomen... om te zorgen dat we naar dat werk met die stoelen naar de zee kunnen. Ja, ja. dat is wel een dingetje. Nou ja, het zijn natuurlijk speciale strandrolstoelen met die bolle wielen. Maar uh, ja, het, is, het is even dauwen. Nee, het zijn, uh, als je erin zit, is het heel comfortabel. Uh, het zijn lichtgewicht stoelen, maar uiteindelijk als je, als je helemaal naar boven moet weer is het best pittig. Uh, maar dat doen we met alle plezier, want uh, de verhalen die eruit komen bij Zee herinneringen En de contacten die we leggen die zijn, die zijn wel heel waardevol. Ik hoor echt dat de mensen emotioneel worden als ze hier zijn in, in Zandvoort. Ja, veel mensen hebben door allerlei omstandigheden verminderde mobiliteit. Of uh, netwerk wordt minder. Uh, zeker als je ouder wordt gaan ook mensen in een omgeving komen te overlijden. Ja, dan is het wel mooi als we dit kunnen organiseren om mensen nog mee te nemen. En, uh, uh, en wat ik zei, veel mensen die zijn echt wel heel lang hier bij de zee geweest. En iedereen heeft wel bepaalde herinneringen bij het strand en bij de zee. Nee. Ja die komen er allemaal uit. En het is heel mooi om uh, ieders verhaal te horen. En, uh, een dag duurt niet zo lang. We gaan uh, lekker lunchen. Daarna gaan we nog even het strand op. En dan uh, rond een uurtje of half drie gaat iedereen weer naar huis. Dan is de koek ook wel, wel op, uh, letterlijk en figuurlijk. Ja, met de reizen bij is het in zijn totaliteit vaak voor mensen, we, uh, een heel dagje uit. Want de reistijd uh, is soms lang, want waar komen ze allemaal vandaan? Uit het hele land, dat is best bijzonder. En we hebben geprobeerd om, uh, om, om uh, uh, nou ja, langs de hele kust uh, plekken te vinden... waar we naartoe kunnen gaan. Uh, zodat mensen zo min mogelijk hoeven te reizen... Um, deze groep van vandaag komt uit Amersfoort. Daar is natuurlijk geen strand in de buurt, behalve in Spakenburg een klein uh, lullig strandje. Oh, maar uh, dat is natuurlijk niet de, de ervaring die je wil hebben als je, als je aan zee bent. Dus uh, ze komen echt uit Heinde en verre. Uh, Limburg, om, uh, deze groep komt uit Amersfoort, wat ik zei. Uh, en iedereen is bij ons meer dan welkom. En heeft Zandvoort dan een, een extra uh, gaan mensen. Nee, laat ik het anders zeggen. Gaan mensen graag naar Zandvoort toe of eh, hebben ze dan eh, een, een, toch nog een voorkeur voor petten in Noord-Holland? Of eh, jullie gaan ook helemaal naar Zeeland? Ja, Zeeland, uh, Donburg en Vlissingen gaan we toe. De voorkeur, uh, kan ik weet Ik weet eigenlijk niet of er een speciale voorkeur is. Volgens mij kijkt iedereen wel naar de reisafstand als eerste. Maar Zandvoort heeft natuurlijk wel een aantrekkingskracht. Veel mensen zijn vroeg met vakantie geweest. En uh, ja, er zijn natuurlijk liedjes voldoende. Mensen gaan graag naar Zandvoort aan zee. Ja, ja. Ja, ja. Maar voor ons is het belangrijk, niet zozeer de plek als wel dat de faciliteiten goed zijn. Dat we uh, dat ook de eigenaren van de strand het leuk vinden om, uh, om klaarstaan om, om uh, deze groep te ontvangen. Uh, dus dat, daar letten we het meest op. Ja. Ja. Uh, hoeveel mensen heb je per dag? We organiseren 60 stranduitjes in de zomer. En dat loopt van begin juni tot eind september. En we hebben plek voor ongeveer 50 mensen per dag. Uh, we hebben wel eens grotere groepen gehad. Maar dat gaat dan ten koste van de aandacht die je krijgt. Dan gaat er iemand de bus in. Die je eigenlijk nog nooit gezien. Dat is zonde. Een groep van 50 is het goed te overzien. Uh, kan iedereen lekker het strand op. En heb je ook goed contact met mensen. En wat is jouw rol hierin? Ik werk in het sociale team met de drie anderen. En wij organiseren eigenlijk alle uitjes uh, uh, per jaar. Dus dat is 60 keer naar het strand. In de, kerst, in de kerstvakantie, of twee weken voor kerst, hebben we. Een rotban heb jij? Ja. Uh, ja. Ja, dit is echt vreselijk om op strand te zijn. Ik ben net uh, twintig keer naar boven gegaan met een strandrolstoel. Je ziet, moet je kijken hoe ik eruit ziet. Nee, maar dit is echt heel mooi. Ik werk niet voor niks met het natje Het is echt heel mooi om voor, uh, voor deze groep mensen uh, iets te doen. En um, dat doen we ook met kerst. We hebben een groot kerstconcert in het concertgebouw. We organiseren ongeveer 100 Kerstdiners in, in de periode. Twee weken voor kerst. Ja, het doel is mensen bij elkaar brengen. Ja, zo is dat. in uh, zo dadelijk praten. Uh, Benno of Benner. En dan gaan we het hebben met uh, Willem over wat het uh, Nationaal Ouderfonds voor de ouderen hier in Zandvoort uh, kan uh, betekenen. kwam blijven luisteren. En dan had het inderdaad over plaatjes. Hè? Oh, daarom is Zandvoort zo populair. Dat er heel veel platen over Zandvoort zijn gemaakt, is niet voor niks. En één daarvan, dat is deze. Oh Het komt goed uit, want het Nationaal Ouderenfonds was in juli... de hele maand juli in uh, strampalville Kalasse hier in Zandvoort. En een dagje uit uh, verzorgde zij voor de ouderen uh, die zich daarvoor ingeschreven hadden. Maar wat uh, kan het Nationaal Ouderenfonds nou voor de ouderen hier in Zandvoort betekenen? Uh, nou zat ik te denken aan de ouderen hier in Zandvoort... Waar kunnen die naartoe met het Nationaal Oudere Fonds? Nou ja, iedereen kan met ons mee. Um, uh, als mensen digitaal vaardig zijn, dan kan je kijken op de website van het Nationaal Oudere Fonds. Hebben we hebben een hele pagina met allerlei uitjes en activiteiten. Maar daar staat ook al wat we nog meer doen. Als je zegt, ik wil graag bewegen bij een lokale sportvereniging. Een sport die je bijvoorbeeld vroeger gedaan hebt. Walking, voetbal hebben we op 500 clubs. Dus er is voor elk wat wils. En als je denkt, ik ben niet digitaal vaardig, kan er altijd een telefoontje naar het Oudere Fonds. En dan uh, krijg je misschien mij wel aan de lijn. Ja. oh ja, je zit ook, dat doe je ook nog wel eens? Nou ja. Ik word dan doorverbonden. Ja ja, ja, ja, ja. Dus uh, nee, iedereen is uh, meer dan welkom. Uh, met het doel ja, om een leuke dag. En, uh, en zorgen dat we mensen fit, vitaal en aangesloten houden bij de maatschappij. Nou heeft zee en strand natuurlijk altijd een aantrekkingskracht. Uh, net zoals hier in Zandvoort. Ja, je ziet de grote schepen langs varen. Maar uh, wat ik zeg voor de ouderen in Zandvoort. Kunnen die dan, hebben jullie bijvoorbeeld ook uitjes midden in het land? Of, of uh, waar, waar ze dan, uh, je had het net over Amersfoort, ook een leuke stad... Zeker, ik woon er zelf. Uh, we hebben uh, uitjes op het moment dat we financiering kunnen vinden. Dat om, uh, om, is natuurlijk een goed doel. We zijn afhankelijk van, uh, van financiers, vermogensfondsen, bedrijven, particulieren uh, die ons uh, geld willen geven om uh, te zorgen dat we dit mogelijk maken. Ja, en als er geld is, dan is het van alles mogelijk. Ja, ja, ja. Hoe lang bestaat dat oude Ronald? Ja, goede vraag. Uh, en dat had ik me niet zo goed voorbereid. Volgens mij bestaat het nu 72 jaar. Oh, dat... We begonnen met de postzegels, een soort kinderpostzegelsverkoop in het land. Toen waren er echt een fonds, dus dat betekent dat mensen aanspraak konden maken op wat financiering bij ons. Dat is niet meer zo. We hebben nu echt een goed doel, die ook uh, afhankelijk zijn van uh, ja, fondsen, fondsenwerving en uh, gelden van anderen. Ja, ja, ja, ja. Um, eens Even kijken. Laatste vraag, denk ik. Dat weet je nooit bij mij. Want... Nee, ik loop op een gegeven moment gewoon weg. We willen wat mensen het stel brengen. Nee, ze zitten allemaal lekker aan hun koffie. Ja, ze zijn wat verlaat vandaag. Haal je dat programma dan wel weer in? Zeker. We zijn heel flexibel. We weten dat. Dat deze mensen misschien wat minder goed ter been zijn. en uh, niet zo snel meer als jij en ik. Dus uh, we passen ons volledig aan. We stellen de lunch wat uit. Uh, we gaan lekker naar het strand. en uh, rond een uur of drie gaat iedereen weer weg. Maar dan hebben ze een mooie dag gehad. Zegt Willem. En dan. Uh, ik kan me zo voorstellen. Uh, het is natuurlijk hier in Zandvoort fantastisch. Uh, met name vandaag, want de zon schijnt. en er staat weinig wind. Maar als ik denk van. nou ja. Uh, ik zou nog wel even naar Zeeland willen dit jaar uh, daar aan het strand zitten. Want het is toch daar ietsje anders dan hier. Kan dat nog? Kunnen mensen zich nog inschrijven op de uh, oude uitjes van het Oudere Fonds? Het is uh, altijd een heel populaire activiteit. Meegaan naar het strand. Uh, er zijn in september nog wat plekken uh, uh, vrij... Uh, dus daar kunnen mensen nog voor inschrijven. En uit mijn hoofd zitten we in september in Hoek van Holland. Leuke strandtent, goed te bereiken. Uh, en in september gaan we ook die twee dagen naar Zeeland. Uh, Vlissingen, Donburg. Daar is nog plaats. Dus uh, iedereen is daar meer dan van harte welkom. En dan even bellen of naar de website. En dan uh, kan je je inschrijven. En dan ben je meer dan van harte welkom. Dankjewel. Graag gedaan. Dat was het gesprek van uh, collega Benneveugen met uh, Nationaal Ouderenfonds. En wil je nou uh, meer informatie hebben over het uh, Nationaal Ouderenfonds? Kijk dan even op ouderenfonds.nl. Ouderenfonds.nl voor meer informatie en de activiteiten natuurlijk... waar je eventueel voor kan inschrijven als je nu luistert en denkt van... Uh, dat is wel leuk voor mij. <laughs>